het NOS Nieuws van 11 uur. Jeroen van Kam met het NOS journaal In Griekenland splitsen 25 parlementsleden van Syriza zich af om een eigen partij te beginnen. Een besluit vocht een dag na het aftreden van de regering Tsipras. Daarmee wil de premier de weg vrijmaken voor nieuwe verkiezingen. Die bieden hem de mogelijkheid om dissidenten Syrische leden uit het parlement te zetten. De nieuwe partij, onder leiding van de voormalige minister van Energie, Van Lavantzanis, is nu de derde partij van het land. Volgens de Griekse grondwet mogen na het aftreden van de regering de tweede en derde partij in het parlement proberen om een nieuwe coalitie te vormen. Als dat niet lukt, volgen de over een maand nieuwe verkiezingen. De politie heeft een man aangehouden omdat hij een valse Van Gogh te koop had aangeboden bij een commissionair. De man op Wanneparveen in Overijssel vroeg 15 miljoen euro voor een doek dat er een voorstudie zou zijn van het schilderij De Oogst. Daar zaten drie documenten van het Van Gogh Museum bij die de commissionair ervan moesten overtuigen dat hij een geweldige aankoop zou doen. Die documenten bleken vals. Dat kwam aan het licht toen de commissionair argwaan kreeg en navraag deed bij het Van Gogh Museum. Dat bleek nooit dergelijke documenten te hebben afgegeven. De oproeppolitie Macedonië heeft traangas ingezet tegen vluchtelingen die het land proberen binnen te komen. Vanochtend kwam het tot ongeregeldheden tussen orde, troepen en migranten. Volgens de Griekse politie vielen er zeker acht gewonden. Gisteren kondigde de regering van Macedonië de noodtoestand af. Grensgebieden in het noorden en zuiden van het land kunnen de stroom vluchtelingen niet meer aan. Ook de gegevens van zo'n 600 Nederlanders die gebruik maken van vreemdgangersite Ashley Madison liggen op straat, meldt RTL Nieuws. Het gaat om mensen die voor de dienst hebben betaald en daarbij hun creditcardgegevens achterlieten. Ashley Madison werd vorige maand gehackt. De daders eisten toen dat de site uit de lucht ging, anders zouden ze de gegevens publiceren. Het weer op veel plaatsen schijnt de zon vandaag. In het westen is meer bewolking en zou een buitje kunnen vallen. Temperatuur loopt op van 23 graden langs de kust... tot 26 in het zuidoosten van het land. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden drie kilometer file. Ook op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken vijf kilometer file. Door een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Knopend meer twee kilometer file. A9 amsterveen alkmaar tussen Knopend Raasdorp en Knopend Velsen vier kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knopend Ridderkerk en Alplasserdam vier kilometer. Door technische problemen aan de Noordtunnel zijn twee rijstroken dicht.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 Het is de zomer van ZFM, met nu. Ik zeg het nog maar even, we praten met uh, Henry Rueger. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Muziek in de Watertoren Sport. Programma over sport, waarin we vandaag de gast hebben. Katinga Rukert, Willem Rukert en Birgit Houtkoper. En we praten over paardrijden. En dat paardrijden wordt op het ogenblik ge, ja eigenlijk gedupeerd door wat er aan de hand is. Het Europees kampioenschap dressuur in Aken gaat mogelijk juridische gevolgen hebben. De Duitse afdeling van de activistische organisatie PETA wil tegen twee ruiters een klacht indienen. Edmund Haverkamp van DETA Duitsland wil een klacht indienen tegen Matthias Alexander Raad, de verantwoordelijke omtrent Totilas. Een reden voor die klacht is het bot-eudeem dat bij de hengst werd vastgesteld na zijn Grand Prix-proef. Haverkamp, het was bij iedereen bekend en toch is Totilas geschikt bevonden voor competitie. Peter wil de verantwoordelijke en de ruiten van Totilas laten berechten voor het verwaarlozen van het dierenwelzijn. Ook Edward Gal ontkomt niet aan de tronie van PETA. Gal werd zaterdag uitgebreid tijdens de Grand Prix Special... toen zijn paard, dat zeg ik, uitgebe uitgebeld moet ik zeggen... toen zijn paard undercover bloed in de mond had. Voor PETA is dat een teken van stress voor en tijdens de wedstrijd. En ook spreekt Haverkamp negatief over de trainingsmethode van zowel Raad als Gal. Beide paarden worden door middel van hyperflexie getraind. Nou, graag jullie reactie aanwezigen. Zeg het maar, Katinga. Ja, ik denk dat uh, er is zeker wel hyperflexie is uh, in de hoge dressuursport. Ik weet niet of uh, Raad zich daaraan, uh, daar ook aan meedoet. Uh, er was een filmpje verschenen van zijn uh, rijden daar met undercover. Uh, op een dag dat hij uh, ja, s ochtends dat paard gewoon aan het loswerken was. En klopt uh, loopt het paard gewoon heel mooi rond, uh, ontspannen met lengte in de hals. En heel veel Duitse... Mensen vonden dat dat hyperflexie was. En ja, daar is dus eigenlijk ook de grote discussie over. Uh, nu aan de gang. Is het ja of nee? Hyperflexie loopt het paard gewoon op lengte ontspannen rond door de rug heen? Of wordt hij zo rondgereden dat we dat hyperflexie gaan noemen? Ja, wat vind jij ervan, Birgit? Ik vind het uh, moeilijk te zeggen. Ik, ik kan daar geen oordeel over geven. Het is wel vervelend natuurlijk. Het is zo'n mooie sport en dan al dat gedoe eromheen. Ja. Is het typisch Duits of wat is het? Ja, ik denk... Uh, kijk, ze hebben de Totilas voor een hoop geld gekocht. En uh, het is natuurlijk geen Duits gefokt paard. Het is een Nederlands gefokt paard. En raad heeft niet waargemaakt wat hun hadden gehoopt dat hij dat zou gaan doen. En dan, uh, dan gaan we maar met vingers wijzen. Lijkt ja. het er een beetje op. Ja. Dit programma gaat over paardrijden. We gaan zo meteen met Katinga Rukert verder over haar toekomst. Want als je het dan over talenten hebt... dan mogen we rustig zeggen dat zij een van de grote talenten in Zandvoort is. We draaien vandaag ook de muziek van al onze gasten. William Rukert, Katinga Rukert en Birgit Huidkoper. En het volgende nummer dat we klaar hebben staan is Lady Gaga Pokerface. Ja, en dat was de stem van Ruud Janssen en hij is de technicus vandaag. Is dat zo? Ja. We hebben uh, zojuist berichten gebracht over de Duitse organisatie PETA... die twee uh, ruiters tijdens de kampioenschappen in Aken... voor de rechter gaat slepen en allerlei dingen gaat uithalen... omdat ze hun paarden niet goed zouden behandelen. Beetje merkwaardig, Katinga riep dat ook nog... want Edgar Gal is net uitgeroepen tot... Beste ruiter van de wereld. Omdat hij... Die omdat hij dus ja, zodanig uh, zulke moeilijke paarden... toch uh, heel uh, correct en netjes in de ring kan uh, laten verschijnen. Nou, ik ga nog even een verhaaltje over PETA vertellen. Recent documents uncovered by petakillsanimals.com... indicate that the Commonwealth of Virginia was so shocked... by the number of animals PETA kills each year... that the state inspector attempted to revoke PETA's license... to operate the shelter. Peter doet dus iets met honden in Duitsland en vooral in Virginia. Die, uh, alle honden die worden weggehaald bij bazen, of die worden gevonden op straat, die gaan een asiel in zijn er te veel, dan maakt deze PETA al die lieve hondjes af. Nou, een lekkere organisatie om te hebben, hebben jullie niet het gevoel dat. Dat, dat bekruipt mij altijd, dat heb ik ook met wakker dier trouwens. En ook met zo'n zo organisatie als de PETA, dat die gewoon zelf een enorme berg boter op hun hoofd hebben. Nou, dat blijkt uit het bericht land, dat ik land, net voorlas. Ja, want het is natuurlijk zo dat. dat er wordt bijvoorbeeld. Wakker dier maakt dan. Uh, uh, ageert dan tegen uh, plofkippen in. in, in uh, in supermarkten. Ik heb af en toe het idee dat ze gewoon betaald worden... om, om een bepaalde supermarkt in discrediet te brengen. Want bijvoorbeeld Aldi heeft nog nooit een plofkip verkocht. Nog niet één. En dat zijn ook bewijzen van. Dus, dus ik, ik vind dat... Ik, ik, ik uh, heb, krijg een beetje vieze smaak in mijn mond... als ik dat soort organisaties weer bezig ben. Ik denk ook gewoon dat hier weer... ook met die PETA... dat ze gewoon weer betaald worden om een bepaald ruitertje die ze niet in hun macht hebben... Uh, dat ze die gewoon in discrediet gaan proberen te brengen. 14 miljoen, 14 miljoen miskoop, daar moet ja. natuurlijk op gereageerd worden. Ja. Nou. En ik had het net met Willem Rueckert erover. Die, uh, uh, alles in de sport wordt verknald. Wanneer er geld mee te maken uh, is, dan, dan worden er foute dingen gedaan. Ja, klopt. En of het nou uh, atletiek is of wielrennen... of uh, noem maar een sport op. Ja, ik denk misschien bedammen niet. Maar uh, een paar rijdt ook, uh, draversport. sport. Uh, er gebeuren dingen die af en toe niet door de beugel kunnen. Daar moeten we natuurlijk wel op blijven letten. Dat moet het zo zuiver mogelijk houden. Maar het wordt steeds moeilijker. Nou, we gaan het niet meer hebben over de negatieve dingen. We gaan het hebben over de positieve dingen in de sport. En we hebben als, part, als uh, gast vandaag, Katinga Ruckert. En die was drie jaar oud toen ze met paardrijden begon. Dat was in 1993. Vertel. Ja, nou ja, ik kan me natuurlijk niet veel van herinneren, maar. Uh... Ja, eigenlijk van jongs af aan uh, ben ik al uh, ja, bezig geweest met uh, ponies en paarden en alles eromheen. Als driejarige doe je wat rondstappen natuurlijk op zo'n paard, hè? Ja. Maar in 1996 reed je al je eerste wedstrijd. Ja, dat klopt. Ik had uh, twee uh, ponies, twee AB-ponies. En uh, nou ja, eigenlijk hebben uh, ja, we altijd heel serieus gereden en uh, ja vond het gewoon hartstikke leuk. In 1997 met AB-pony Amy in de klasse M2 dressuur en M springen. En ja. ik heb net van je vader een filmpje gezien... waar je op een internationale wedstrijd aan het springen bent. Dat mag er zijn. Ja, nou ja, dat uh, het is gewoon iets waar je heel graag naartoe werkt. Iets wat je heel graag wil. En uh, ja, dat, dat zijn, je, je moet korte termijndoelen voor jezelf neerzetten. En dat was een van de dingen wat ik heel graag wilde doen. en uh, Dat was internationaal springen met uh, mijn eigen waarden. Je zegt dat je moet kort Dingen bedenken, ja. maar wat is je einddoel? Nou ja, je hoopt in de toekomst, en wil ik als reëel doel stellen, hoop ik ooit een keer voor Nederland in groepsverband of voor Nederland zelf uit te komen op een hoog niveau. En dan, wat, is je, wat doe je het liefst, dressuur of springen? Uh, nou, ik vind allebei eigenlijk erg leuk. En als ik dan, maar als ik dan nu zeg van nou, wat nu, dan zou ik mijn dressuurpaard misschien over een aantal jaar wel daar klaar voor zijn. Leuk joh. Je bent gescout door het Hippies Talent Centrum. Ja. En je hebt een Olympische T2-status. Wat is dat? Nou, dat had, ik, dat had ik toen de tijd toen ik op school had. Dus dat uh, wil zeggen dat uh, wanneer jij uh, uh, concours hebt of uh, trainingen... dan mag je dus uh, eerder weg van school en dan houdt school daar rekening mee. Ja, oké. Okay. Je werkt nu in de manege van je vader. Ja. Uh, heb je daar nou ook tijd voor jezelf en je paarden? <laughs> ja, nou, ik sta elke ochtend uh, sta ik ochtend om half zeven op stal... En dan, uh, dan ga ik, begin ik eigenlijk met rijden. Dan is het lekker rustig. En dan, uh, dan heb je eigenlijk alles voor jezelf. Dat is wel, en zo train ik ze dan. Ja. Birgit Houtkoper, die hier uh, ook vandaag de gast is... die had het net over klasse Z. Jij rijdt in klasse ZZ. Leg mij eens uit hoe dat allemaal zit. Uh, nou, je begint in de klasse B. Dus dat is, voor de, dat is de basis. En dan bouw je op uh, via de klasse L, M en Z. Dan ga je richting de ZZ. Dus dat is de klasse zeer zwaar. Uh, de basis, dus wat nog tot een lager niveau hoort, tussen aanhalingstekens is de ZZ Licht. En een subtop is vanaf de ZZ Zwaar. En dan uh, ga je richting Grand Prix. Eigenlijk vrij eenvoudig dus. Ja. <laughs> Oké. Okay. In 2012 reed je met een zelfopgeleid paard, want dat is natuurlijk het mooie bij jou. Je eerste internationale wedstrijd in België. En in april 2013 heb je je dressuurwerk weer opgepakt. Ja. Is het allemaal goed combineerbaar? Ja. Heel goed te doen. Ja. Uh -huh. En je hebt natuurlijk de marcel dat je vader af en toe wel eens een paard koopt wat erg goed is. Ja, nou ja, dat uh, dit, mijn dressuurpaard was puur toeval. We hadden dat paard gekocht voor het meneesjewerk. En uh, hij was erg bang voor andere paarden. Dus we besloten hem heel bewust. Uh, ja, we hebben dan uh, carousel dat, We hebben carousellessen uh, lessen ook. En daar reed ik hem één keer in de week. En uh, hij was eigenlijk gewoon net even te voorwaarts voor de klanten. En toen heb ik aan mijn vader gevraagd of ik hem... Uh, dan zelf mocht uitbrengen, aangezien ik ook degene was geweest... die had gezegd dat hij moest kopen. En dat ging eigenlijk zo goed. En uh, ja, nou twee jaar later uh, mag ik lichte toer starten. Zeker goed. Je hebt twee springpaarden staan, hè? Ja. Die je zowel internationaal als nationaal uitbrengt. Ja. Ik ben ervan overtuigd, let op mijn woorden... dat je het gaat halen wat je wilt. Daarom draaien we vandaag jouw muziek. Hier komt het volgende nummer. Rolling Stones, the Wild Horses my hey heruitgebrachte album Sticky Fingers van de Rolling Stones. Prachtige nieuwe vinylversie uitgekomen van dit schitterende album van de Stones. En dit is een van de topnummers daarvan. Wild Horses. Dat nummer werd aangevraagd door Katinga Rukert. Die hoorden we net. Zij is een van de talenten in Nederland en heeft één doel... Nederland straks vertegenwoordigen in een van de nationale teams. Want die nationale teams zijn supergoed. Maar die manege Rukert is natuurlijk een instituut in Zandvoort... Hoe gaat het daar eigenlijk? Hoeveel kinderen hebben jullie? Hoe werkt het? Willem Ruckert. Nou, we geven zo'n beetje zo'n 180 mensen in de week les. Dat is Die van veel... ons komen hè, en een buitenrit te rijden. En uh, ja, een meneesje, dat is uh, eigenlijk daar waar de mensen hun eerste stappen zetten... om te leren paardrijden, of je nou jong bent of oud bent. En uh, dat is het leuke van de meneesje. Ik leer mensen paardrijden... Ik, ik, en als ze dan verder willen... dan kopen ze een eigen paard... en dan gaan ze naar een dressuurstal... en dan gaan ze daar weer verder met de sport. En dat is bij voetbal. Als amateurvoetballetje, ben je heel goed... en uiteindelijk kom je bij een grote club terecht. En ik vind het leuk om mensen te leren paardrijden. Om mensen te leren met een paard om te gaan. De liefde van het dier. Hoe je kan ontspannen op een paard. Genieten van de natuur op een paard. Genieten op strand van een paard. En het is leuk dat mensen gestrest zijn... en dan afstappen en dan zeggen ze... Joh, ik ben al de zorgen weer kwijt. De last van mijn rug is weer uh, verdwenen. En dat vind ik het leuk om uh, te werken met paarden en met mensen. Jij was zelf actief in de dressuur, hè, tot 2004 eigenlijk. Toen uh, je speelde je, je reed zelfs nationaal niveau, heb ja, ik begrepen. Ja. Mijn laatste wedstrijd uh, die ik gereden heb was tegen Tommy Visser. Oh, in het dank. M2 in, in Halen We Meer. En uh, ik heb hem toen verslagen. En de, Jij hebt van Tommy geworden? Uh, ik heb ooit toch eens van Tommy geworden. Ja. Ik ben vierde geworden in M2 toen de tijd. En hij was twee of drie plaatsen verderop. En de, nou goed, dat vond ik een mooi einde voor mezelf. En ik vond mezelf al wat ouder worden. Tussen alle jonge Grut. En uh, toen werd er nog omgeroepen van uh, dat de eerste vier mochten meedoen met het Drauwe Talentenjachtteam. En, en, uh, maar dan moest je 18 jaar of jonger zijn. Nou ja, toen was ik al ver boven de 30. En dacht, nou, als ik denk, nou, ze zo gaan beginnen en dan ga ik ermee stoppen. Birgit Houtkoper, ook gast vandaag in de uitzending. Die uh, overigens haar eerste wedstrijd al gewonnen heeft. Die zijn het. tegen jou. Hoe zit het met jongens in je manege? Nou, we hebben zo'n zeg maar, zo 10, 20 procent van de, van de mensen die bij ons rijden en kinderen. zijn uh, jongens en mannen. Maar dat is toch gek eigenlijk? Want als je twee nationale teams hebt. die uh, de top van de wereld zijn. Hè, zowel bij het springen als bij de dressuur. dat er dan zo weinig jongens tot dat uh, paardrijden worden aangetrokken. Ja, dat komt een beetje, dat, dat jongens die worden gauw gepest op school. En het, kijk, voetballen is, is heel belangrijk voor jongens. Hè? En hockey is heel belangrijk voor jongens. En, en, en paardrijden, als je zo'n broek aantrekt... dan het lijkt het een beetje op een miljoen. En dan word je direct uitgescholden voor homo. En dat vind ik ontzettend jammer. Want het slaat helemaal nergens op. Nee. En je ziet nu ook wel weer in Aken... Hè, we hebben vier man rijden met dressuur. En we hebben vier man rijden met het springen. En er was geen één dame tussen. Dus paardrijden is niet alleen voor vrouwen. Ook voor jongens. Ja. Opmerkelijk vind ik het. Vertel nog wat leuke dingen uit je, uit je school of uit je manege. Uit mijn manege. Ja, gewoon. wij maken gewoon heel veel dingen mee. Uh, ik, ik heb ooit een keer iemand lesgegeven die was nagenoeg blind. He, die komt amper op een paard zitten. die bezit een sauna bedrijf hier in Haarlem. En daar ging ik. Die man heb ik dus leren, leren paardrijden. Ja, dat, dat is een unieke ervaring. Je krijgt een speciale bad met zo iemand. Op een gegeven moment ben ik ook uh, gaan buitenrijden. Je moet natuurlijk wel uh, wijzen. Uh, aanwijzingen geven van, joh, let op, er komt nu een tak aan. Nu moet je bukken. Maar ja. ook gewoon mensen die... Uh, uh, ik heb nu bijvoorbeeld mensen rijden bij me. En kinderen waarvan ik hun ouders al bij mijn vader heb lesgegeven. Dat vind ik ook heel leuk. En ja, dus de generaties komen we weer terug. Ja. En dat, uh, ja Ik vind dat mooi. Maar jij hebt geen gevoel om bijvoorbeeld voor jouw dochter, maar voor toppers, uh, opleidingsinstituut te zijn. Nee, nee, kijk. Wij zijn een manegebedrijf, onze paarden moeten braaf zijn en mak zijn. Ja, en een topper wil niet op een braaf manegepaard zitten. Dat paard dat moet drang naar voren hebben. Nou, iemand die net leert paardrijden, die wil niet op een paard zitten... die onder ze uitschiet omdat hij zijn bij niets beweegt. En dus we hebben allemaal wat rustige paarden staan. We hebben ook geen jonge paarden, drie of vierjarig staan. We hebben allemaal wat oudere paarden staan. En die, wij noemen dat een beetje belegen zijn. Hè? Die hebben wel wat ervaring. Wat meer bespiering gekregen. Hè? Die kunnen die ruiten allemaal wel dragen. En want ja, Die mensen die bij ons komen. Die kunnen helemaal niks. Wij moeten ze helemaal vanaf de grond aan. Moeten wij ze alles leren. Van hoe moet je de teugels vasthouden. Hoe moet je zitten in het zadel. Hoe moet je staan zitten. Het licht rijden. Ja, dat brengen wij ze allemaal bij. Het risico is natuurlijk. Dat jij jouw dochter. Die talent heeft en de top wil bereiken. En die nu zoveel doet in jouw manege. Dat je die dan kwijtraakt. Ja, dat is een mogelijkheid, ja. Dat is een mogelijkheid. Maar kijk, zij moet voor haar keuzes maken. Ik kan niet voor haar keuzes maken. Toen ik vroeger bij mijn vader werkte, wilde ik hoestmid worden, ben ik ook weggegaan. He, en nu ben ik dat bijna 25 jaar ben ik weer teruggekomen op het bedrijf. En nu zit ik toch in de manege. Iets wat ik zelf nooit had verwacht. En nou doe ik het toch, He, met veel passie. He, dus ik denk dat mijn vader die was hartstikke trots weer dat ik terugkwam. En misschien zie ik dat bij mijn dochter ook weer. He, dat ze zeggen, nou, ik ga eerst nog even een, een, een zijstap maken. Even medaille halen voor Nederland. Ja, en dan, dan later kom je weer terug. Kijk, het, het vak wat ik beoefent, dat, he, dat kost je gewoon zeven dagen in de week. Ja, je bent altijd, bezig. Tijd. Je bent altijd, altijd bezig. bezig. Ik, ik ga hmm. maar weinig dingen toe. Ik heb weinig vrije tijd. Ik ben altijd bezig. Altijd met paarden en met mensen bezig. En met klanten. Ja. Nou, een heel eerlijke vraag. Katinga, doe je oren dicht. Wat wil je het liefste? Dat ze de absolute top haalt? Of dat ze bij jou de baas wordt? dan het ophalen. Ontzettend eerlijk. Daarom draaien we nou in jouw muziek. Ruud Jansen, zet hem op. Er is niks mooier dan je dochter in de sport. Prachtige plaat natuurlijk. Women in love. Nou, mensen zijn in love met paarden. Paarden hebben, paarden rijden. Pa dat is een besmetting, zei Willem Rukkert net. Geen hobby. En daar weet je alles van. Uh... Ja, dat klopt. Birgit. Ja. Mijn uh, <coughs> kleinzoon is al vanaf dat hij uh, besef had van paarden... wilde hij mee en wilde hij uh, aaien. En hij is uh, momenteel ook op uh, ponyrijden... En hij werd ook geselecteerd voor de voetbal. Hij mocht meedoen in de selectieteam. Dus zei zijn moeder, "Van nou, dat wordt wel erg druk voor je, Mitchell. Want uh, dan denk ik dat je maar van paardrijden af moet. Nee hoor, zei hij, mama, dan ga ik van voetbal af. Ongelooflijk. Ja. Ja. William, die uitspraak kwam van jou. Hè? Die staat ook bij jou in de, in de manege. Paarden hebben is een besmetting. Ja, ik noem het altijd zo. Mensen met paarden... Hebben hemel op aarde, dan komen ze ooit te sterven, valt er geen zet meer te erven. Nee, want het kost heel veel geld. Ja, dan gaat alles gaat er aan om. Lekker oh. helemaal leeg de paarden. Heb je, kun je verklaren waarom de mensen en het paard zo één zijn eigenlijk? Ja, dat gaat eigenlijk al door de eeuwen heen. Hè? Mensen mm -hmm. hebben altijd wat met paarden gehad. Hè? De, alles. Oorlogen zijn in het verleden met paarden gestreden. Dat is altijd een hele goede kameraad van de mens geweest, dat paard. Ja. dat Vandaar dat die band is ontstaan. Ja. Ik had het net over, of we hadden het net over die uh, twee mannenploegen die in Aken zo succesvol zijn. Hè? Maar Ankie, die altijd succesvol was, die deed toch ook weer mee. Wat, wat, wat deed ze daar? Wat uh, ze ik? deed mee met, uh, met de reining. Wat is dat? Ja, western rijden. Ja. Een dressuurproef, maar dan op westernrijden. Uh, western ja. Is dat omdat ze geen afscheid kan nemen... of is dat gewoon omdat het heel leuk is, dat onderdeel? Ik denk dat ze dat gedaan heeft... omdat ze dat gewoon echt heel erg leuk vindt, ja. En uh, ook, uh, ze gewoon slim een uh, goed paard gekocht. Uh, ze les bij Rieke Jong. Dat is de, ja, voor Nederland is dat de beste westernruiter uh, die er is. En uh, ze heeft dat gewoon heel goed aangepakt... en ze zit gewoon in het Nederlands team, heb ze meegereden. Krappig toch? Ja. Er is ook nog iets, en dat doe jij geloof ik ook aan mee, carousel. Ja. Kun je uitleggen wat dat is? Een uh, carousel is een team van uh, ruiters van 12 of 16 uh, paarden of combinaties. En uh, dan in de verschillende gangen, de stap, draf en gelop... Uh, worden verschillende oefeningen uitgevoerd uh, op muziek. Leuk. Ja. En dat dus vind je ook heel leuk? Ja, ik ben commandant uh, van een carouselteam. Uh, dat wil zeggen? Uh, dat, ja, ik ben een soort van de baas. <laughs> ja, dus ik, uh, ik schrijf de proef, ik train de mensen... We... Ik ma maak ja, een passende muziek erbij. En uh, dan uh, trainen we daar een jaar voor. En dan uh, doen we mee met de uh, Nederlandse kampioenschappen elk jaar. Hartstikke ja. leuk. oké, okay. We gaan zo meteen praten over die grote successen in, in Aken. Hè? Want het is natuurlijk ongelooflijk uh, wat daar allemaal gebeurt. Maar ik heb eerst een vraag aan onze techneut van vandaag. Uit Jansen. Je had iets over voetbal uh, dat je, je wilde vertellen? Zoontje, <coughs> zoontje vraagt als zijn papa... Als zijn papa Waarom is het daar zo stil? Zegt die vader, daar ligt Rotterdam. En daar doen ze niet aan Europees voetbal. Uh, <laughs> Rij maar gewoon een plaat, Ruud. Mais Hasta el mañana y estaré muy lejos muy lejos de ti bésame bésame muerto como se si fue esta noche. ZANG EN Estoy muy lejos, muy lejos de ti. Besa me. Bésame mucho como si fuera esta noche la Een van de Zuid-Amerikaanse classics. Bessa me mucho, dat zoveel betekent als kus mij veel. En uh, dit was Cesario Envaro. En jij ja. hebt ervaring, hè? Maar je bent net getrouwd. Ja, daarom. Mm -hmm. We gaan geen flauwe moppen meer vertellen over, uh, over 0-10. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe de selectie van het, uh, van het Nederlands Elftal eruit ziet... voor de volgende wedstrijden. Maar die zijn nog niet bekend, anders had ik ze u onmiddellijk doorgegeven. Dat is absoluut een feit. We praten vandaag over paardrijden. En we hebben het gast, de heer het Houtkoper... Willem Ruckert van de uh, prachtige manege in Zandvoort... en zijn dochter Katinga. Ik lees een stukje voor uit het NRC van gisteravond. Jeroen Dubbeldam klopt een paar keer tevreden op de hals van Zenit. Zijn paard stapt uit op het oefenterrein in Aken... De springcombinatie oogt ontspannen. Zojuist sprongen ze hun eerste ronde voor de landenwedstrijd op de EK in Aken. Foutloos. Op weg naar een nieuwe titel. Wat denk jij Katinga? Um, nou ja, gisteren was al de tweede dag. Uh -huh. uh, gisteren hebben ze uh, ook weer heel goed gereden. Uh, alleen uh, Michael van der Vleuten had een balk. Maar de andere drie rijden waren foutloos. Dus dat betekent dat we geen strafpunten erbij hebben gekregen. Want je mag uh, nee. één ruiter ja. uh, wegstrepen mm -hmm. het resultaat. Dus we staan nu uh, tweede. Dus uh, ja, een goede eindpositie uh, om het zo te zeggen. Het zou toch te gek zijn eigenlijk hè? Ja. Wat mij opvalt, want bijvoorbeeld Jeroen is 42. Ja. Dat het meestal wat hogere leeftijden zijn die dit soort successen halen. Ja. ja, want het zijn gewoon mensen met heel veel ervaring. Vooral op dit soort niveau natuurlijk. Want... De eerste dag begint het vrij laag, omdat er natuurlijk ook uh, ja, landen meedoen die niet zo in de wereldtop meedraaien als onder andere Nederland. En uh, zoals vandaag, dan uh, zal er echt een scheiding gemaakt worden met uh, de absolute top. En dan zullen er ook wel een aantal uh, ruiters zijn die niet rondkomen of met heel veel stoppunten de finish bereiken. En zondag de finale. Nou, vandaag is sowieso de landen, landenuitslag ja, ja. en dan zondag. Ja, dan Individueel, ja. dat is prachtig jongen. De beste 25. Ja, ongelooflijk. Ja. Wat denk je zelf? Alle, allemaal erbij? Ik, uh, nou, ik weet niet of Maaike van der Vleuten er wel bij zit... omdat hij dus nu vier strafpunten hebt. Maar in principe de andere drie ruiters zijn wel foutloos. Dus het zou moeten kunnen. 3 op 25. Ja. Een achtste is 12,5 procent. Je weet maar nooit. Nee. Het is een hele mooie sport die eigenlijk, vind ik, veel te weinig aandacht krijgt. Hoe komt dat? Ja, ze uh, ja. dus, dus doen er gewoon niet zoveel mee. Dat is gewoon jammer. Ook uh, met, uh, hè, met de NOS uh, ja, geven we geen tijd daarvoor. Ja, voetbal is gewoon heel belangrijk in Nederland. Dat is ook zo. Ja. Dat moet je niet ontkennen. Ja. En, uh, maar ja, wij als Nederlanders in de paardensport uh, presteren gewoon heel goed. En... Uh, uh, nu op Aken ook, drie kwart van de paarden die daarmee lopen... zijn allemaal KWPN-paarden, dus allemaal Nederlands gefokte paarden. Dus, uh... Is daar een verklaring voor eigenlijk, dat wij zo goed zijn in dat gedoe? Ja, dat uh, heeft gewoon te maken dat uh, we uh, ja, de boel eigenlijk... gewoon heel goed voor elkaar hebben hier in Nederland. We hebben een hele goede doorstroming. Hè. Jonge talenten worden snel al gescout. Uh, er is daar een heel plan, tot aan de senioren wordt daarvoor uitgestippeld... Uh, Tegenwoordig zijn er ook nog speciale fondsen die dan delen van paarden kopen. Zodat het kan behouden worden voor de Olympische Spelen. En uh, waardoor uh, ja, gewoon ook uh, goede ruiters met goede paarden in, uh, in aanraking komen. Ja. Blessures komen vrij veel voor. Ja. Uh, gelukkig is het paard Londen is weer helemaal fit. Hè? De springer uit de Gerdo Schreuder die kan uh, in aken erop rijden. Ja. Dat is natuurlijk wel heel prettig. Maar hoe komt het dat er zoveel blessures zijn? Is de training te zwaar? Zijn de, de onderdelen te hoog? Wat, wat, heb je een idee? Ja, het, het is ook gewoon: uh, ja, de ene keer heb je massa met een paard en de andere keer niet. En uh, ja, het is ook heel zwaar. Hè? In Aken wordt er nog op gras gesprongen. Tegenwoordig springen we heel veel op uh, speciaal geprepareerde bodems. Dus ook om dus te voorkomen om nog meer te voorkomen dat paarden blessures oplopen. Maar ja, je, gaat al, je hebt het hier over, uh, als je het echt over de absolute wereldtop hebt met springen, staan de hindernissen op 1,60. En uh, dat is dan alleen uh, omhoog. En dan heb je vaak in de oxers, dat zijn dubbele hindernissen. Daar is ook nog eens een keer heel breed. kan natuurlijk altijd een keer voorkomen dat die keer niet lekker landt. Of uh, ja, dat hij zich een keer zeer doet. Hè? Maar dit soort paarden op dat niveau, die worden. Elke week gecontroleerd door artsen, door hoefsmeden. Die worden heel nauw in de gaten gehouden om juist dat soort dingen te voorkomen. Het zijn natuurlijk paarden die heel veel geld waard zijn. Ja. Die staan op stal s'nachts. Ja. Ligt er een politieagent naast? Uh, op een concours zijn er, zijn er grooms die bij de paarden slapen. Ja, dat komt voor. En uh, op de stallen zelf, ja, daar zullen wel... Uh, strenge regels zijn. En er hangen camera's en alarmen. Daar zal wel over nagedacht zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Heb je een verklaring voor het feit dat de meeste paarden... in Nederland gefokt zijn? Dat, uit Nederland, dat het fokken zo goed is in Nederland? Um, dat komt gewoon omdat de Nederlandse fokkerij... Uh, um, paarden van uh, 30 jaar geleden al, uh, gewoon al heel goed presteerde in de sport. En die zijn allemaal behouden. En daar is heel goed in heel slim over nagedacht in en daarin doorgefokt. En daarom uh, de producten die dan nu rijden... zoals bijvoorbeeld zoals Totulas dan... met het hele uh, Gal en uh, uh, Raad drama momenteel. Uh, Gal heeft ook zijn vader gereden. heeft ook Grimaldi gereden. Dus en, Totulas is daar weer een fokproduct van. En, um, en daar ook weer, zijn ook weer paarden van, uh, van Totulas zelf. Dat zijn ook weer hele talentvolle paarden. Ja. En zo fok je door... Uh, Paarden zijn speciaal, ieder paard is anders. Ja. Uh, onze wereldkampioen die rijdt op Zenit, ja. dat is een, een, een paard dat is, schijnt gauw afgeleid te zijn. Ja, het is een heel uh, sensibel paard, noemen we dat. Dus uh, het is een paard wat heel erg van ja, een bepaald soort ritme houdt. Uh, dus eigenlijk alles moet een beetje hetzelfde zijn. Dus in de, in, in gewoon, als, als je het over mensen hebt, dan zeg je het paard is een beetje autistisch. En uh, dus ja, dat houd, hij houdt niet van verandering. Dus het is voor uh, dubbeldam, die doet er natuurlijk alles aan om zoveel mogelijk hetzelfde te houden, het paard relaxed te houden. En dan toch op een bepaalde manier, de, ja toch wel genoeg zijn verstand erbij te houden om uh, de hindernissen te springen. Hij noemt zijn paard verlegen. Ja, ja het is een beetje afstandelijk, uh, een beetje afwachtend uh, noem je dat. Ja, er zijn paarden die niet zo snel uh, ja, naar je toe komen, om het zo te zeggen. Hij... Um... Hij heeft ook in knokken, daar is hij heel erg boos om geworden... iets met een kermiskoers dat hij meegereden heeft met zenuwen... daar had hij spijt van. Weet je er iets van? Uh, ik weet er niks van, maar waarschijnlijk zal er wel een hoop om de ring heen... een hoop uh, ja, muziek en, en dan natuurlijk met de kermistoestellen... een hoop ja, uh, kabaal omheen zijn geweest. En dat voor zo'n paard kan dat soms best wel traumatisch zijn... en niet alleen dan op die dag heb je daar last van... maar dat kan ook verder in je concoursen kan je daar last van uh, krijgen... Ja. Zenit is 11 jaar. Ja. Hoe oud kan een paard op dit niveau blijven rijden? Ja, dat is heel verschillend. Je hebt paarden van 18 jaar die nog steeds meedraaien met dit werk. Maar ja, dan zit je natuurlijk wel echt op hun top. Ja. En uh, de meeste paarden, als ze uh, 16, 17 zijn, dan je uh, ze wel af vaak. Ja. Het is heel leuk dat er allemaal kerels rijden. Wanneer denk je dat je zelf in die ploeg zit? Nou, met springen, dat weet ik nog niet zo 1, 2, 3. Dat, dat, uh, wij hebben gewoon in de, de Nederlandse springsport... Uh, is er, uh, op het hoogste niveau zijn er gewoon heel veel ruiters. En, uh, maar er zijn ook zeker wel vrouwen die ook daaraan meedoen. Alleen, ja, dit waren op dit moment de beste vier. Noem even wat goede vrouwen. Nou, je hebt Ashley Hoorn, die natuurlijk uh, meerijdt. En uh, ik denk dat Ashley Hoorn wel echt de beste is die er de, die meedoet. En daaronder heb je ook nog wel een aantal... Uh, opkomende ruiters. Je hebt bijvoorbeeld uh, Stephanie Brink is heel jong. Uh, die is denk ik 22 of 23. Die rijdt er op vrij hoog niveau mee. En uh, die heeft ook al een paar keer voor Nederland uh, landenwedstrijden gereden. Ja, en uh, voor de rest zijn het uh, allemaal mannen. <laughs> Katinga Rukert hoorde u over het EK in Aken, over Zenit... en over wereldkampioen Jeroen Dubbeldam... die probeert nu Europees kampioen te worden. U luistert naar de Watertoren Sport, vandaag over paardrijden. En dit zijn heerlijke verhalen. We draaien ook de muziek van de gasten. En het volgende nummer dat er klaar staat is Pink Floyd. Shine on your crazy diamond. nummer 11 minuten. Dus dat kunnen we niet helemaal draaien. Dat doen we dan nog wel een andere keer. Pfft. Shine on your crazy diamond van Pink Floyd. We gaan het programma langzamerhand afronden. We hebben nog een minuut of vijf. We hebben nog een, muziek, een minuut of vijf om te praten over die heerlijke sport, de paardensport, waarvan we dit weekend in Aken absoluut top gaan beleven. Als u tijd heeft zondagmiddag, ga alsjeblieft kijken, want het is absoluut de topsport. Maar uh, William Ruckert, je hebt in deze sport ook wrakken. Wat is dat nou? Ja, nou als ruiters uh, rijden tot aan de ZZ... Zwaar. ZZ Zwaar. Rijden ze allemaal nog met een colbertje aan, een zwart colbertje. En als ze dus in de lichte toer gaan starten of hoger... dan rijden ze dus met die jassen met die lange flappen eraan. Nou, de naam van zo'n jas heet een wrak. Ik dacht een wrak. <lacht> dat dacht ik dus ook. <lacht> <lacht> maar dat heette zo'n wrak. Dat is een heel ja, ja. mooie benaming voor die jas. En je hebt er nog een mooi verhaal over. Ja, jullie hadden allerlei wedstrijden. Hebt dat oh, jaren... je bedoelt uit mijn verleden? Ja. Nou, kijk, tegenwoordig gaat het allemaal heel snel. Hè. Dus tegenwoordig ze rijden de ruiters een wedstrijd en ze stappen af en het hele groepje is geweest. En dan krijg je vrij direct daarna de uitslag te horen. Maar in het verleden, hè, toen we nog landelijke ruiters waren, en had je dus een vereniging, want daar waren dus uh, meerdere ruiters aan verbonden, dan ging je met z'n allen ging je op een wedstrijd. Leuk. Bij een boer, op een, uh, op een weiland. Dat werd dan keurig netjes gemaaid. Af en toe lag er nog hier en daar de koeienvlaai in. En dan werden dan de dressuurringen uitgezet. zo'n zo rijbaan van 2040 of 2060. En een springring. En dan ging iedereen de hele dag alleen maar wedstrijd rijden. Tegen elkaar. En aan het einde van de dag werden dan de prijzen uitgereikt. Maar de tijd had je dus nog een parade. Dus elke vereniging had een vlaggedrager op het paard zitten. En daarachter reden dan de leden van de club. Nou, die werden dan uh, voorgesteld in de springringen. Al het materiaal ging eruit. Dat was een grote ring van 50 bij 50. En die ruiters reden dan een bepaalde figuren. En uiteindelijk werden ze allemaal stopgezet. En dan uh, ging iedereen in een soort halve maan uh, om ons heen staan. Uh, om, de, om de jury heen staan. Alle vlaggedragers naar voren. Dan werd het Nederlands Volkslied gespeeld. En dan gingen alle verenigingsvlaggen moesten naar voren wijzen. Wij moesten allemaal een soort militair groeten. En dan werden alle ruiters die een prijs hadden gewonnen... die werden dan naar voren geroepen. En die kregen dan netjes een lintje, en een erenrondje rijden. Maar ja, goed, dat is uh, nostalgie intussen. Ja, want nostalgie is zondag niet in Aken. Wie wordt de kampioen? Ik denk dat Nederland het heel zwaar krijgt. Ik schat ook Frankrijk erg hoog in dit jaar. Katinga, wie wordt de kampioen? Dan ga ik ook voor Jeroen Dubbel dan. Dat hoop ik ook, Het ja. moet kunnen, hè? Ja, hoor. Hartstikke leuk. Jij heel veel succes in je paardencarrière. Dank je wel. En ik vraag je terug als je in de Nederlandse ploeg zit. Hou voor. Dank je wel. En jij ook, Birgit. Heel veel succes. Op naar de volgende overwinning. Ja, dank je wel. Dank allemaal. Een heerlijk programma over paardensport. Dit was de watertorensport. Iedere vrijdag een programma tussen 10 en 12. waarin mensen uit de sportcentraal staan... En waarin we hun muziek draaien. Ruud Jansen was onze technicus. En we wensen u allemaal een fantastisch weekend.